Klaas Drupsteen. Goedenacht, hartelijk welkom bij Casa Luna. Vanavond was in Zaltbommel een try-out van de voorstelling... Wil je in ons groepje van het theatergroepje C3? Dat deze keer bestaat uit vaste krachten Mike Baudet en Onno Innemee... en nieuwe ster Jelka van Houten. Volgende week vrijdag is in de Veste in Delft de première. Het is een cabaretvoorstelling met heel veel ruimte voor muziek... en wat dat betreft is het handig dat Mike Baudet erbij is... Want hij is voor zijn werk weet de beste pianist onder de cabaretiers in Nederland. Uh, daar heeft u bijvoorbeeld veel sterke staaltjes van kunnen zien... in de Mike en Thomas show, waarvan een paar series op tv zijn uitgezonden. Uh, en Mike blijkt, behalve muzikaal, ook nog eens behoorlijk spiritueel te zijn. Want als je hem volgt op Twitter, dan word je geïnspireerd door... Prachtige teksten als... Uh, je moet de ruimte die een ander claimt... altijd zelf vanuit je eigen zijn terugkoppelen... naar de kern van je eigenlijke wezen. <laughs> en doorgeven. Dat was een paar weken geleden, 28 januari. Mark Baudet, <laughs> welkom in Casaluna. Ja, ik hou ervan om af en toe... hele wazige onzin uh, de ether in te smijten. Waar haal je dat van, Thijl? Ja, ik zit, va ik zit vaak van die... sites te lezen waar mensen heel wazig gaan lullen. En dan moet je, moet je vooral uh, op coaching sites zijn... en alles met reiki en taoïsme... en, en nou ja, allemaal van die, van die quasi-spirituele sites. En daar worden soms dingen... Da, ja, daar worden dingen gezegd die als, je die als ik ze letterlijk herhaal op Twitter... dan moet, dan moet ik er in ieder geval vreselijk <lacht> nee. om lachen. Omdat het zo wazig en, en niet zeggend is. Je haalt die pak Chopra ook aan... Ja, ja, dat vind ik ook zo'n wazige. Maar eens <laughs> dus even kijken, het gaat hier over de, de kern van je eigenlijke wezen. Enig idee wat dat is? N nee. Nou ja, je zegt eigenlijk drie keer hetzelfde. De kern van je eigenlijke wezen. Ja, dat is, dat is drie dubbel op eigenlijk. Ja, mag ik er nog eentje doen? Ik vond het zo ja. leuk. <laughs> Als je je zijn niet verbindt aan wat je ten diepste beweegt. Is het verwoorden van je innerlijke stem... nooit een emotioneel aanvaarden per se? Staat er ook nog achter. <tie> <tie> Waarom twitter je daarover? Ja, gewoon leuk. Nou, Ik kom vaak s nachts thuis <tie> na een voorstelling. Iets te veel gedronken. En dan, uh, nou, ja, dat, dat komt er dan ook nog bij. Want dan heb ik zoveel adrenaline in mijn lijf... dan ben ik nog veel te wakker en dan kan ik niet slapen. Ik heb wel geprobeerd om dan in bed te gaan liggen... maar dan lig ik gewoon nee. urenlang naar het plafond te staren. Herkenbaar. Dus dan pak ik mijn pc'tje en dan ga ik wat schrijven. En tussendoor uh, roep ik iets raars op Twitter. En uh, ik drink er een wijntje bij. En uh, vermaak ik mezelf eigenlijk kostelijk. Nou, het heeft ook wat te maken met het feit dat ik... ...inmiddels een gezin heb. En ik ben altijd iemand geweest die heel erg gesteld was op zijn eenzaamheid. Um, ik vind het heerlijk om urenlang... Gewoon uh, alleen maar met mezelf te zijn. Vroeger luisterde ik ontzettend veel muziek. Uh, nou, deed van alles. En amuseerde me in mijn eentje kostelijk. En dat moet je allemaal inleveren als je een gezin hebt. En maar er komt ook zoveel voor terug. Er komt zo ongelooflijk <laughs> veel voor terug. Nou ja, maar ik mis het soms wel. En dan ga je maar een beetje zitten... Ik ben dol op mijn kinderen en ik ben dol op mijn vrouw. Maar ik vind die nachtelijke uurtjes alleen vind ik ook heel kostbaar. Ja, kan me voorstellen. Even toch weer de inhoud van deze tweet bekijken. Wat beweegt jou ten diepste, Mike? Uh, ja, kennelijk taal. Ja? Taal vind ik het mooiste wat er is. En of het nou muziek is, wat ook een taal is. Of dat het uh, woorden zijn... En of dat nou gedichten, verhalen, romans... Uh, of, of, of allerlei soorten, verschillende soorten muziek... of sketches of grappen of uh, dialogen zijn. Dat is wat ik kennelijk het meest interessant vind aan het leven. Enig idee waar dat vandaan komt? Nou... Ja, als ik kijk naar het feit dat ik erg hou van een borrel... dat ik een opvliegend temperament heb... en dat ik heel erg altijd bezig ben met taal en muziek... dan zou je zeggen dat het bij mijn Ierse voorvader vandaan komt. Ook Denk de taal, ook de taal. Ja, ja. Waarom? Nou ja, dat, dat, dat is waar de Ieren onbekend staan. Ze staan er onbekend dat ze heel veel zuipen... Hele goede boeken schrijven. Mooie muziek maken en elkaar voortdurend op de bek slaan. Dat, dat is wat Ieren doen. En hoe ver is dat weg, die Ieren? Bij jou? Mijn oma die was Ieren. Oh, dat is vrij dichtbij. Ja. En die had het ook allemaal? Geen idee. Nou, ik heb, haar, ik heb haar twee of drie jaar gekend. En ik kan me alleen maar een hele positieve aanwezigheid herinneren. Dat is het enige wat ik nog weet van haar. En dat ik bij haar zat, op haar stoel, elke ochtend... Als ik wakker werd, dan ging ik bij oma zitten. Dat is wat ik weet. Dat je überhaupt nog wat weet van die tijd? Ja, dat weet ik nog. En, en, en, nou, ik, weet, ik heb best wel veel herinneringen nog. Laatste, toen, toen, toen dacht ik ook ineens van dat ik nog weet dat Hey Jude hey, uitkwam. Jude. En wanneer was dat? In ieder geval, voor voor je 70, 71. In ja, 71 zijn ze volgens mij opgehouden, de Beatles. Ja, maar daarna is Hey Jude nog uitgekomen. Oh, oké. Okay. dacht ik. Eh... Ah, maar ik heb vrij vroege herinneringen. Ik ja, van uit... mijn oma kan ik herinneren dat, ze, dat, dat het een, een, een heel een lief en warm mens was. Ja. Dat is het enige wat ik nog weet. Jij bent uit 68, hè? En ze noemde mij altijd Little Fatty Fatty. Nee. Oh ja? Ja. Het was een stevige baby. Ik was een spekkie. Ja. <coughs> maar even nog 68, 68 60, ja. Precies, dus dan, dan was je heel jong bij die Beatles. Hey, even, waarom is muziek, muziek een taal? Ik dacht dat het leuke van muziek nou juist was dat het geen taal was. Nee, muziek is een taal. Het is een voertuig om uh, informatie over te brengen. En, uh, emoties toch nou Ja, maar ook, ook informatie. De emoties zijn ook informatie. Ja. Als jij zegt, als ik tegen jou zeg... zeg, uh, ik heb iets vreselijks meegemaakt. Uh, uh, mag ik het aan je vertellen? Dubbele punt. Ik was ooit eens daar en daar en daar en toen gebeurde dit en dat. Dan ben ik informatie aan het overdragen. Ja. En... Uh, ja, emotionele informatie. Dat, ja. dat is wat muziek overbrengt. Je zou kunnen zeggen dat het een soort metataal is. Maar dan wordt het een hele ingewikkelde filosofische discussie. We gaan er wel even naar luisteren. Want even, ik heb iets van jouw website gehaald. Oh. Um, want even een paar dingen die jij bent laten horen. Dit, dit, je maakt tegenwoordig filmpjes en die zet je dan, al, of tenminste waarop je piano speelt, en die worden ja. op de site gezet. Heel rustig dit. Wat is dit eigenlijk? Dit is een, uh, ja, een improvisatie. Hoor jij het of niet? Ja, ik hoor het heel in de verte een beetje. Ja, nu hoor ik hem, ja. ja dit is een improvisatie. Ik, die filmpjes waar ik piano speel, daar zet ik... tenzij ik erbij zing. Dan is het meestal iets van wat ik van tevoren heb geschreven. Maar dit zijn dingen die gewoon, uh, ja... in de eenzame uurtjes... Heel rustig uh, ontstaan. Maar dit ben jij ook. Rotterdam, met je huizen, Rotterdam, met je stoep, Rotterdam, met je wijken, Rotterdam, Rotterdam, met je kruispunten, Rotterdam met je stoplichten, Rotterdam. Met je elektriciteitsnet, Rotterdam. Met je dingen, Rotterdam, Rotterdam. Met je stad. Ja, ook Mike Baudet is ook hem iets meer. Oh, trouwens ook van, wat heb ik helemaal niet gezegd? In, in kopspijkers en, en koppensnellers heb je uh, oh ja. veel opgetreden. Veel typetjes gedaan ook. Nog even iets anders laten horen, toch? We zetten die even goed neer, hè? hoop ik. over een improvisatie dus? Ja. Het kraakt een beetje. Weet ja, dit zijn eigenlijk soort uh, muzikale droedeltjes. Dus muzikaal droedelen is het. Droedelen? Ja. Is dat iets wat ik al had kunnen kennen, dat woord? Een droedel? Een droedel. Geen... Weet je niet wat het is? Ik Geen... geef flauw idee. Uh, als je, als je uh, aan de telefoon zit en je hebt een pen in je hand toevallig. En je zit te tekenen. En je zit te tekenen zonder dat je weet dat je aan het tekenen bent. En Dat is een droedel. Maar jij weet hier toch wel dat je aan het spelen bent? Ja, maar je maakt de beste improvisaties als je met je hoofd niet bij de muziek bent. Uh, en weet je nog waar je was toen? Ja, ik zit dan uh, ik zit van alles in mijn hoofd te halen. Van ik moet nog dit en ik moet nog dat. En uh, ik moet die en die nog bellen. En... en dan kijk je later terug hoe het geworden is? Ja, dan film ik het. En, uh, nou, maar ik, ik, ik neem ook heel veel dingen op uh, die echt helemaal nergens heen gaan, hoor. Die kijk ik dan later terug en dat is dan echt absolute waardeloze... De, de droedels die niet een echt uh, dingetje worden. Die komen dan niet op de site van die Mike Die komen Bode. dan niet op de site, ja. Goed, Mike Baudet, tot kwart voor een te gast in Casaluna. Uh, foto's op... Uh, de, nee, er is een foto gemaakt. Die staat nu op onze Facebook-site. Als ik het goed heb. Klopt dat? Staat hij erop? Hij staat erop. Dus daar kunt u kijken. Uh, meer informatie over Casa Luna. Uh, bijvoorbeeld hoe aan te melden voor onze nieuwsbrief... is te vinden op radio1.nl. De site van Radio 1 dus. Dan kunt u ook dit gesprek vanaf morgenochtend uh, alweer uh, terugluisteren. Uh, of uh, afluisteren als u het einde nu even niet haalt omdat u wilt slapen bijvoorbeeld. Dus radio1.nl is de site waar u dan uh, naartoe moet. Uh, Mike, ik doe nog één tweet. Oh ja. Ach, was ik maar niet zo spiritueel ontwikkeld... dan hoefde ik niet zoveel leed op mijn schouders te dragen. Die is van gisteren. <lacht> ja, <lacht> ik heb ja toch... dat kwam door Deepak Chopra. <lacht> ja, die werd toch weer... Deepak Chopra, die tweet van die dingen... Waaruit duidelijk blijkt dat hij zichzelf ongelooflijk serieus neemt. En, en het echt het gevoel heeft dat hij toch een beetje de wijsheid in pacht heeft. En dat hij dat aan andere mensen moet mededelen. Ja. En, uh, dus ik, ik, ik beelde me even in dat ja, ja. ik die pak Chopra was. Heb jij iets ja. met spiritualiteit überhaupt? Wel gehad, maar ik heb het eigenlijk helemaal niet meer. Gehad in welke tijd? Toen ik studeerde, met name toen ik in de Verenigde Staten studeerde... toen uh, was ik eigenlijk uh, uh, heel erg tussen aanhalingstekens. spiritueel. Ik deed aan Zen-boeddhisme, oh, ja. mediteerde... en ik, had, ik, deed een, uh, een, ik volgde een college The Asian Mystic. En dat ging over nou, de, de hele reut, hindoeïsme, boeddhisme, taoïsme... Uh, daar heb ik me toen heel erg in verdiept. en um, Eigenlijk is dat op een bepaald moment helemaal opgehouden. Toen ik bedacht, ja... Of, nou, dat bedacht ik niet zelf, maar dat, dat, dat, je gaat dingen lezen en met mensen praten. En die zeggen soms verstandige dingen. En uh, eigenlijk sta ik nu een beetje op het standpunt van... Laten we nou eerst eens uh, bedenken of er überhaupt een geest bestaat voordat we over spiritualiteit gaan praten. En, en hoe bedenken we dat? Nou ja, dat gaan we niet bedenken, denk ik. Dus we komen er niet achter? Nee, dus voorlopig. Uh, dus laat maar even zitten. Parkeer ik de spiritualiteit ook op de reservebank. En, en hoe is het met het leed op de schouders? Ik heb niet zoveel leed op de schouders eigenlijk. Nee, ik ben eigenlijk al jaren heel gelukkig. Ja. Ja, ik ben echt een gelukkig mens. Dat kon ik vroeger van mezelf nooit zeggen. Maar sinds ik. Uh, genezen ben van mijn depressies, tussen aanhalingstekens. Voor zover je daar ooit van genezen. Waar waarom aanhalingstekens? Nou, omdat je... Ja, het is een beetje moeilijk om... Ik moet altijd die pillen slikken om de depressies uh, van me af te houden. Ja. Nog dus steeds je, drie op een dag? Drie op een dag. Dus je, je weet dan eigenlijk niet of je dan genezen bent of niet. Hè, hetzelfde als je suikerziekte hebt, dan heb je suikerziekte. Kun je er tegen spuiten en pillen slikken. Ja. Maar je blijft suikerziekte hebben. Ja. Zo denk ik ook dat ik in feite nog steeds depressief ben. Maar ja, maar je hebt toch een keer geprobeerd een pilletje, een, een pilletje minder te nemen... en toen ging het ook wel fout, toch? Ja, toen ging het mis, ja. Ja. ja. ja dat, dat, dat zou erop duiden dat je het nog hebt. Maakt maak dat eigenlijk uit? Voor mij maakt het niet uit, want ik heb nu geen symptomen... en ik ben een gelukkig mens. En wat is dat dan, dat gelukkig? Waarom, waarom ben je gelukkig? Nou Waar zit ja, hem dat, in? dat zit er maar eigenlijk... Eh, ja, dat klinkt nou ontzettend oude, lullig. Uh, oude trutte Hollands, maar ik ben gewoon wel tevreden. Ik geloof dat geluk... Geluk is voor mij, voor mij tevredenheid. Um, en er zijn natuurlijk gelukzalige momenten. Dat zijn altijd momenten of uurtjes of misschien een dag... waarin je hè, volkomen uh, in extase... Kunt zijn, dat maak ik wel mee. Maar ik ben eigenlijk uh, over het algemeen gemiddeld genomen, gewoon heel tevreden. En dat is voor mij geluk. Ja, en is dat dan, want, want die depressies waren volgens mij tussen je 22 ste en je 29 Ja. Je hebt daar een, een aantal jaar geleden een boek over geschreven. Pil heet dat, er ook een mm -hmm. voorstelling bij gemaakt. Dus daar heb je uh, heel veel over geschreven toen ook. Um, maar is het vanaf je 29 e echt eigenlijk altijd goed geweest, tevreden? om niet te zeggen, gelukkig? Ja, ik heb ook wel uh, moeilijke dingen gehad. Uh, <tiek> ik heb me in mijn werk soms... Uh, heb ik wel moeilijkheden gehad. Ik heb een tijd bij Kopspijkers gehad. Dat ik zelf heel graag uh, aan de sketches wilde meeschrijven. Ja. Maar en, ja, die, die actuele grappen, dat, dat ligt mij gewoon van geen kanten. Maar ik had wel het idee dat ik dat moest kunnen. Want ik vind altijd dat, dat ik van alles, alles moet, moet kunnen. kunnen. Ja. Uh, dus daar was ik een tijd lang behoorlijk gefrustreerd door. Maar toch ja, ben ik dan nog steeds gelukkig. Omdat ik ja, zoveel, uh, uh, omdat er zoveel mooie kanten aan mijn uh, leven zijn. Ik heb een vrouw waar ik vreselijk veel van hou. Kinderen waar ik vreselijk veel van hou. Ik heb een fijn huis. Ik kan doen in principe wat ik leuk vind. Uh, het, het, het, het, ja zegeningen te over. En, en zit dat nou echt alleen in die pilletjes... dat je dat nu wel ziet en, en, en daarvoor niet? In de tijd van de depressies? En toen had je die kinderen misschien ook niet. Nee, nou, toen was ik helemaal niet in staat om, een, om te functioneren. Toen had ik geen huis en geen baan. En ik wilde mijn vrienden niet zien. En ik had geen vriendin en de laat staan kinderen. Uh, en sinds die pillen kan ik functioneren. En dan ga je aan een leven bouwen. Uh, maar ik vond wel dat, dat het opvallend snel ging. Toen ik die dat pillen ik begon te slikken. Ja. Dat, dat, dat, dat ging echt Binnen een paar weken voelde ik me stukken beter. En dan heb je zeven jaar van depressiviteit achter je. Dan denk je ja. Waarom heb ik die pillen niet eerder gekregen? Ja, en, ja nou, Waarom heb ik die pillen niet eerder genomen? Want dat, was, dat heb ik grotendeels ook aan mezelf te danken. Dat ik daar zo'n huiver voor had. Dat ik veel te lang gewacht heb met het beginnen aan pillen en veel te lang gewacht heb... met het veranderen van de pil, toen het niet werkte. Je had eerst eentje waar je vooral niet meer van sliep, geloof ik? Ja, ik heb eerst eentje gehad, daar sliep ik helemaal niet meer van. Toen ben ik dus vrij snel mee gestopt. Toen heb ik een hele lange tijd een pil geslikt... waar ik wel iets baat bij had, maar ja, het was lang niet genoeg. Daar heb ik veel te lang mee uh, rondgelopen. En pas bij de vijfde pil was het uh, ineens... Binnen een paar weken echt lichtjaren beter. Ja, en dat is nu nog steeds. En blijft dat. Blijf, kun je dat altijd blijven stikken? Ja, dat voor zover ik weet wel. Maar ja, antidepressiva zijn nog niet zo oud. Hè? Die bestaan nog niet zo lang. Ja. Dus uh, ze weten niet hoe dat is als mensen 40, 50 jaar zo'n pil slikken. Dat, dat, daar is eenvoudigweg gewoon nog niet genoeg informatie over. Is dat eng? Nou... Nee, ik ben daar eigenlijk niet bang voor. Ja, als je zeven jaar lang zoveel shit hebt gehad... ga je daarna niet ook nog eens je leven verpesten met het bang zijn voor... Ja? Ja, nee, daar ga ik geen tijd naar verspillen. Dat, uh, daar heb ik gewoon, gewoon geen zin in. Want irrationele angsten heb je genoeg gehad? Ja. Ruim voldoende bediend van de irrationele angsten. en ik wil niet zeggen dat ik nooit meer bang ben... Maar er zijn wel heel veel dingen die ik gewoon, uh, waar ik gewoon mee opgehouden ben. Ja. Ja. Kom je ooit nog van die depressiviteit af in de zin uh, dat het in voorstellingen erover gaat? Ook in deze voorstellingen. Uh, van C3 wordt het, komt het af en toe nog voorbij, dat pilletje. En, ja. en mensen beginnen er waarschijnlijk heel vaak over. Ja, ja. Is dat iets wat je ooit achter je kunt laten? Ik heb geen idee. Dat zal de toekomst uitwijzen. Wil je dat ja. graag? Nou, ik vind het wel fijn om uh, geleidelijk aan... ook weer eens over andere dingen te praten. Ja. Over muziek te praten, over boeken te praten. Uh, over het leven, over het liefde. Er is meer dan alleen depressie. Ja, kan me goed voorstellen. Kijk, maar... depressie is leuk, maar het moet wel een, <laughs> moet wel een geintje blijven natuurlijk. Ja. Nog, nog één, ding, één grappig dingetje over depressies dan. Uh, Jaap van een massapsycholoog... was afgelopen maandag te gast in Kasteluna. En, ja. en die zei toen dat alleen depressieve mensen de wereld echt ervaren. Uit onderzoek is gebleken, nieuw onderzoek is dat... dat alleen zij een fel realistisch wereldbeeld hebben. Ze zijn op de hoogte van hun eigen falen en onbeduidendheid. En de zogenaamd normale mensen... die leiden juist aan neurotische zelfoverschatting. Ja. Kun je daar iets bij voorstellen? Ja, dat, dat snap ik inmiddels wel. Uh, zogenaamd gezonde normale mensen... bekijken de wereld door een roze bril. Ja? Ja. Ja, want anders zouden jij en ik hier niet uh, glimlachend tegenover elkaar zitten. Waarom is het zo erg dan de wereld? Nou ja, ik bedoel, uh, wij zitten hier in een, in een betrekkelijk gunstige situatie. Maar uh, de meerderheid van de mensen op deze planeet... Uh, is al blij als ze zonder honger naar bed gaan. Dus uh, het leven is... Uh, ja, mijn psycholoog die zei altijd, het leven is een zwarte film... En depressieve mensen die voelen dat heel scherp aan. Uh, en gezonde mensen, om gezond en normaal te kunnen leven... moet je een beetje een roze brilje opzetten. En de, de wereld wat positiever zien dan die eigenlijk is. Ja. He, want het kan, je, je kan ieder moment uh, ten prooi vallen aan een vreselijke ziekte. Of je vrouw of je kinderen uh, kunnen... daar kan iets mee gebeuren... <laughs> Uh, dat is, er is een vrij reële kans dat dat ook een keer gaat gebeuren. Maar als je daar de hele dag mee bezig bent, dan, uh, dan word je dus depressief. Maar die kans is wel voortdurend aanwezig. Dus het is eigenlijk reëler om je daar voortdurend van bewust te zijn. Maar, maar gezonde mensen, die zijn zo... Ja, het is, de evolutie heeft zich zo ontwikkeld dat gezonde mensen... eigenlijk de wereld veel te positief bekijken. Ja. Maar ja... Zo heb ik het nooit bekeken. Het is maar... heel weird eigenlijk. Ja, dus, dus en dat kan, in jouw geval komt dat dan door die pilletjes... zie je de wereld ook opeens door die... en die zijn ook roze trouwens, die pilletjes. Toch? Die zijn inderdaad roze, ja. ja Klopt, is... ja. Aanaf van Ja, roze. Ja. Nee, heel, heel goed. Goed, we gaan even naar die voorstelling. Waar staat C3 eigenlijk voor? Ja, dat was toen een, een soort parodie op K3. <laughs> dat was toen net uit... Ik zat op een uh, avond in Societeit De Burcht in Leiden. Heel mooi uh, oud café. Beetje art deco-achtig. Heb ik heel veel uren doorgebracht. Met Onno Innemee en Jochem Meijer. Ja. Uh, want uh, het idee is eigenlijk met Jochem ontstaan. Maar die heeft nooit meegedaan. Maar die heeft nooit meegedaan, want die werd ziek toen. Uh, dat is nog lang voor de ziekte die, die hij uh, nu uh, helaas uh, gekregen heeft. Toen kreeg hij gewoon vijver. Um, maar we, we zeiden toen tegen elkaar... van zou het nou niet leuk zijn... we zijn alle drie solist... om gewoon eens lekker met elkaar op tour te gaan. En uh, een aantal van onze beste nummers... achter elkaar te plakken en door elkaar heen te husselen. En een soort revue te maken van drie solisten. Ja. Um, dus dat was de oorspronkelijke opzet. En... Ja, geleidelijk aan is het geworden Onno en ik plus iemand anders. Ja, want eerst was dat Klaas van der Eerde. Ja, Toen Klaas was van der Eerde. Kees Thorne. Toen Kees Thorne. Die is inmiddels gestopt als cabaretier. Ja. Had hij anders gewoon nog meegedaan, denk je? Uh, nee hoor, nee. Want Kees die, die heeft wel duidelijk laten weten van dat, dat is een eenmalig uh, grapje. Uh, want hij vond natuurlijk eigenlijk dat hij daar ver boven stond. <laughs> al die poepenpies-humor en die flauwe grappen. Met zijn uh, intellectuele. Wat, humor. wat misschien ook wel zo is. Um, dus die, die had dan duidelijk laten weten. dat hij daar maar één keer aan mee wilde doen. Als vriendendienstje. Ja. En uh, ja, wij vinden het ook hartstikke leuk om. om uh, om iemand anders erbij te vragen... en te kijken wat dat voor gevolgen heeft... als je zo iemand in je territorium toelaat. Ja, en, wel, uh, welke gevolgen heeft de komst van Jelka van Houten gehad? Want zij is de, de derde op dit moment. Ja, nou ja. Voor het, dat, eerst een <coughs> sorry, voor het eerst een vrouw erbij. Dat is nogal wat. Ja. Dat is nogal wat. Uh, want zo'n zo Jelka van Houten... Die, die komt echt uit een andere tak van sport. Ja. Um, Onno en ik zijn eigenlijk heel erg gewend... om in een try-out-periode zo'n voorstelling in elkaar te knutselen. Ja, die nu nog gaande is, hè? volgende week vrijdag te premieren. Dat is nu nog uh, gaande. En om twintig keer op ons bek te gaan... en net iets te veranderen en nog iets te veranderen... en een beetje te schuiven en dingen te verwisselen... en heel erg te knutselen tot het een voorstelling is die staat. Ja. En uh, Jelka heeft eigenlijk altijd totaal andere dingen gedaan. Die, die kreeg gewoon een script. Ja. En dat moesten leren. En dan ging ze eerst heel lang repeteren. En daarna uh, kwamen pas de try-outs. Dus dan stond het eigenlijk al, het gebouw. Ja. Terwijl Onno en ik uh, eigenlijk gewend zijn... om het gebouw gaandeweg uh, een beetje in elkaar te heuten. En dat af en maar. toe een beetje op je bek gaan is niet erg? Nou, dat is wel lastig. Maar dat, ja, dat zijn wij inmiddels wel gewend. <laughs> ja. Uh, om met een try-out in een theater te staan... en echt een kansloze voorstelling te spelen. En, te en dan denken, maar doorgaan. Nou, en dan denken van, nou jongens, uh, hè, morgen beter. En dat, en dat, denk dat is voor haar van... best lastig. Ja. Uh, plus dat ze allerlei... Uh, ja, ze moet allerlei... Daar heb ik helemaal ni totaal niet bij stilgestaan. Maar zij is gewend natuurlijk geweest om voorstellingen te spelen... waarbij de vierde wand behoorlijk dik was. Mm -hmm. Om het maar zo te zeggen waarbij de communicatie met het publiek uh, nauwelijks bestond. Eigenlijk nauwelijks bestond. Die is er natuurlijk wel, want het publiek hè, doet mee. Maar bij cabaret richt je je heel direct tot het publiek. En zelfs als je een, een dialoog speelt met iemand die naast je staat... ben je eigenlijk tegen het publiek aan het praten... maar ondertussen met je hoofd bij degene die naast je staat. Ja. Dus alles gaat via het publiek. En uh, ja, dat, dat moeten we nu uh, gewoon uh, ontwikkelen. Ja. Ze doet het goed, hè? Ja, ze is hartstikke leuk. Ja. Ja, ze zingt is, ook en leuk. kan ook Mooi. fantastisch zingen. Ja. Dat is ook een droom van haar trouwens. Hè? Van, uh, je, het gaat eigenlijk allemaal over dromen die jullie hebben. Ja. Je hebt de droom om. daar moeten we nog even over hebben. In, de, in alle stukjes staat dat je Rachmaninoff gaat spelen. Kom ik daar gisteren, verheug ik me op Rachmaninoff? Zijn het de Goldberg-variaties? Ja, het zijn de Goldberg-variaties geworden. Ja, maar nee, hier... de, de, die, die zware Rachmaninoff derde concert, dat, dat past er gewoon helemaal niet in. Hmm. Dus dat ga ik bewaren voor een volgende voorstelling. En uh, de, de grap is dat, je, dat jouw droom om dat perfect te spelen. Nou, zitten daar akkoorden in en je hebt het allemaal uit te leggen in die voorstelling. Die zijn ingewikkeld, maar je doet er wel hele leuke dingen mee. Op een Tom Weetsachtige manier speel je het Bach, op een Mozartachtige manier. En uh, wie hadden we nog meer? Ja, Philip Blas, komt Blast. nog voorbij. En ja. uh, de elektronica's komen ook nog voorbij. Hey, ja, die heb ik gister, gisteren niet, toch? Heb je die niet gedaan? Nee. Hey. De vogeltjes dan? of wel? Oh ja, wel. Ja, sorry. Ja. Die ben ik even vergeten. <laughs> um, en, en Jelka van Houten heeft uh, de droom dat ze uh, country-songwriter wordt. Dus ja. denk, ze zingt ook een paar country-liedjes. Dat is hartstikke leuk. En uh, onderin mee wil, geloof ik, serieus genomen worden. Ja, onderin heeft voorstelling... zo lach aan zijn kont. Eigenlijk alles wat hij zegt, daar wordt om gelachen. En die had eigenlijk een klassiek, dramatisch tragedieacteur willen worden. Ja, in deze voorstelling is het nog niet helemaal gelukt, Nee, dat is nog niet helemaal gelukt. Een beetje de slemiel van de voorstelling. Ja, dat klopt. Ja, en ik heb altijd de droom gehad, eigenlijk van kinds af aan, om concertpianist te worden. Tot het moment dat ik erachter kwam dat je dan negen uur per dag moet studeren. En dat ik daar de handen helemaal niet voor heb. Veel te kleine vingers. Maar, maar dat heeft Van Dijk ook, hè? Ja. Louis van... Dijk. Maar ja, die is dan ook jazzpianist uiteindelijk. Ja. En geen uh, ah, okay. klassiek pianist. En, en jij ook. Even over muziek, want je hebt ook muziek meegenomen. Ja. Wat, wat, wat, wat, wat, wat is muziek die jou inspireert? Ja, dat kan uh, van alle kanten komen. Ik moet zeggen dat popmuziek van de laatste jaren... mij eigenlijk uh, heel weinig inspireert meer. Vroeger was ik erg van de popmuziek. Ik was een enorme fan van Queen en van Billy Joel... en van Stevie Wonder en Chuck Khan en Al Jarreau... en noem ze allemaal maar op. Maar de laatste jaren vind ik de popmuziek eigenlijk ongelooflijk saai. Er gebeurt harmonisch helemaal geen reet. Melodieën zijn laf en saai en teksten zijn vaak suf. Ik vind, het, uh, ik vind het helemaal niks meer. Dus ik, ik ben een beetje aan het uitwijken naar de, de klassieke muziek en de jazz eigenlijk. En wat heb je nu meegenomen? Nou, nu heb ik iets, uh, iets meegenomen uit, uit vroeger tijden. Ja. Uh, ik heb namelijk vroeger heel veel naar Franse muziek geluisterd. Omdat mijn ouders daar heel dol op waren. En mijn zus die was verliefd op Julia Clare. Ah, voor Zillicleer? Nee, dat is van nee, was was nee, Girard Lennon. Dat is Julien Cler heeft een aantal draken ja. van nummers uh, gemaakt... waar hij hits mee heeft gescoord. Zis uh, je Melody oh, yeah. is a melody for you. Uh, uh, ja, best wel, uh, best wel rukke nummers eigenlijk. <laughs> maar hij heeft ook een plaat gemaakt in de zeventiger jaren... met een paar hele poëtische nummers. En ik, heb, ik geloof dat ik heb... Aangegeven, het nummer Radeau de Pierre, vlot van steen. Ce n'est qu'un radeau, ma belle, l'amour que vous avez pour moi. Mais c'est un radeau de Pierre, et vous savez qu'il sombera. J'aimerais me rappeler le souvenir de vos caresses. J'aimerais me rappeler le souvenir de vos tendresses. Maar toujours dans ma cour, dans ma cour. Ce sont des moineaux, sans elle, qui viennent. Rayez autour de moi les traces de vos ongles cruels dans leur flanc sanglant, je les vois. Ils viennent. Het heet uh, Radeau de Pierre, vlot van steen. Hoe komt hij daar nou bij? Wat, wat, wat waar gaat het over? Ja, wat hij uh, eigenlijk zegt... Uh, ce n'est qu'un Radeau de Pierre. Uh, ce n'est Radeau, ma belle. Het, is, het is maar een vlot, mijn uh, uh, liefje. L'amour que vous me proposez, dus de liefde die ja, jij me aanbiedt. Ja. Mais c'est un Radeau de Pierre et vous savez qu'il va sombrer. Maar het is een vlot van steen en je weet, het gaat zinken. De liefde. Ah, shit. En dan komt dus, uh, het tweede couplet. Ce sont des moineaux sans ailes. Het zijn uh, mussen zonder vleugels. Qui viennent piailler autour de moi. Die komen kwetteren om mij heen. Les traces de vos ongles cruels. Ik heb het allemaal in woordenboek opgezocht, hoor. De het sporen mooi, van jou... Vrede uh, klauwen staan in hun flanken. dan leur flan je les vois. Zie ik in hun bloedende flanken. Huh. Dus dus het, is het zijn jussen over... zonder vleugels ja. die <laughs> om mijn hoofd komen kwetteren. De sporen van jouw vrede klauwen staan in hun bloedende flanken. En dat gaat dan over de liefde. Ja, dus het is, hij ontmoet een vrouw. En die wil wat van hem. Maar hij weet, deze vrouw... Die, mij die gaat mij kapot maken. Ja. Ja. Hm, en en, en vind het het, het om... klinkt als een liedje. Het klinkt als een liedje van... Ja. La, la, la, la, la. Heel vrolijk opgewekt <laughs> liedje. En, maar er zit een tekst bij die dus echt verpletterend is. En waarom spreekt jou dat aan, zo'n tekst? Nou, Omdat je in eerste instantie helemaal niet door hebt dat dat gaande is. En ik vind het dus verbijsterend dat Julia en Claire zo'n tekst onder ogen krijgt... Want hij heeft de muziek gemaakt. En niet de tekst. En niet de tekst. De tekst was er eerst. Hij heeft zo'n vaste tekstschrijver. Etienne Rodagile heet hij geloof ik. Uh, en daar heeft hij dus die tekst onder ogen gekregen. En toen heeft hij gekozen voor die melodie. muziek. Dit melodie. Een beetje romantisch. Een beetje lichtvoetig. Een beetje, nou, niemendallerig eigenlijk. Maar uh, verpletterend. Ja, dat, dat vind ik, daar kan ik eindeloos over nadenken. Hoe, hoe gaat dat in dat hoofd? En is dat dan mooi of is dat dan gek? Ja, ik vind het heel mooi. Hmm. Ik vind het heel erg mooi. Over muziek gesproken, eh, de indruk eh, leeft bij mij... dat jij steeds meer richting muziek gaat en minder cabaret, klopt dat? Ja, nou, dat klopt, ja. Ik heb toevallig gisternacht een mailtje aan mijn impresario geschreven... dat ik 1 januari 2014 even een paar jaar geen cabaret meer ga doen. Is, echter, maken we nieuws nu? Midden in de nacht op Radio 1. Ik heb geen... idee. Ja, dat is een waanzinnige school. Ja, ja, dat is goed. Nou, Dan gaan, uh, uh, gaan we op twitteren en we gaan het op een. Dit is ANP. het moment waar Nederland op ja, zit ja. te wachten. Iedereen blij dat hij nog wakker is. <laughs> My body. Stop de pers. Maar wacht even, het is toch wel een nieuwtje. Uh, hey, kan dat nog? Weet je, hoe laat zijn die kranten? <laughs> maar, uh, maar uh, waarom, waarom heb je daarvoor uh, gekozen? Nou, ik... Uh, nog geen spijt van het mailtje? Nee, helemaal geen spijt. Nee, ik, ik probeer eigenlijk al jaren meer naar de muziek toe te bewegen. Ik heb een paar jaar geleden ben ik alsnog conservatorium gaan doen. En uh, ik ben met, ja, wat meer in andere muziek gaan verdiepen. En ik wil heel graag muziek schrijven. En ik heb ook nog een aantal stukken liggen die ik eigenlijk heel leuk vind en die ik af wil maken... En dan gaat het alleen om muziek? Instrumentaal? Of ga je daar dan ook in Instrumentale muziek. Uh, en ik ben gevraagd voor een bandje. De uh, Tausk Force oh ja, heet jazz. dat. Dat is een jazzbandje. En dat zijn fantastische muzikanten... die als een van de weinige formaties in Nederland... zacht kunnen spelen. Dat vind ik echt een totale verademing. Ja. Muzikanten die echt zacht kunnen spelen. Ook hard, maar ook zacht. Meestal is het alleen maar hard. Ja. Uh, dus ik, ja, ik probeer eigenlijk al een paar jaar uh, die kant op te bewegen. Enig, waarom is dat? Ben je de humor zat? Nou, humor is, uh, is een kant van mij. Maar, maar die muziek is voor mij belangrijker. Dat is altijd zo geweest. En dat zal, uh, denk ik, altijd zo blijven. Dus ik heb een beetje het gevoel dat ik toch aan mezelf verplicht ben. Om, het, uh, om de muziek wat meer kans te geven. Ik ben namelijk een beetje terloops in dat cabaret verzeild geraakt, eigenlijk. Ja. Uh, ik had altijd vreselijke last van mijn gehoor. Ik had last van tinnitus, lawaidoofheid. En uh, op een gegeven moment dacht ik... nou, ik moet helemaal stoppen met die muziek... want ik maak mezelf gek met die, uh, met die kapotte oren van mij. Maar toen kwam ik erachter dat je in het theater... eigenlijk op een heel beschaafd niveau kunt muziceren... Zonder dat, zonder dat je daar last van hebt. En zo ben ik een beetje in dat cabaret uh, terechtgekomen. Maar eigenlijk is muziek, ben ik daar gewoon veel beter in. Ja? Ja, vind ik wel. Ja. Ik heb niet de lach aan mijn kont. Ik heb meer uh, een droevig liedje aan mijn kont. En wil je dat dan ook gaan doen? Mooie liedjes maken? Ja, ja. Zeker. Een mooie cd maken met, met liedjes? En... Ja, bijvoorbeeld. Of dingen op YouTube zetten. Of optreden. Of... Uh, een klassiek stuk schrijven en eens proberen of daar niet een uh, orkest voor te vinden is die dat uit willen voeren. En geld speelt dat, want het ga je volgens mij minder mee verdienen. Ja, dan, dan, dan, dan zal ik een beetje erbij moeten, moeten schrijven ook, denk ik. Eens kijken of ik niet ergens een column kan schrijven of zo, of, of, een, of, een, of, een, of een mooi nieuw boek. Wacht even, want daar, voordat ik daarover begin, even heeft, die, uh, heeft het impresariaat nog gereageerd van nee, niet doen, stop. Nee, ze, ze hebben gezegd, dit heb je nu al zo vaak geroepen. We gaan je er nu aan houden. Ga nu maar weg. Ja, we gaan je er nu aan houden. Dus dat vind ik een heel goed uitgangspunt. Maar een aantal jaren, je hebt niet gezegd hoe dan? Nou, dat weet ik gewoon nog niet, dat moet ik bekijken. <coughs> kan het ook voor de eeuwigheid zijn? Ja. Ja, dat, dat zou zeker kunnen. Als ik in de muziek en in het schrijven van uh, proza of uh, iets wat daarop lijkt meteen me wegvindt, of, of binnen een jaar een beetje me draai vindt... dan uh, zou ik me kunnen voorstellen dat ik dat cabaret verder uh, laat voor wat het is. Hm. Ja, ik ben ook eigenlijk wel een beetje uitgeluld. Ik, ik, ik pers er nog drie programma's uit, en dat gaat ook wel lukken ook. Nog drie tot één... Uh, ja. 2014? 2014 of? Ja. Oké. Okay. Uh, maar dan ben ik ook wel een beetje... Dat weet je nu al, dat je nog voor drie shows tekst hebt... Ja, dat, dat kan ik wel bolwerken. Dat heb ik ook wel een beetje gepland en al een beetje voor geschreven. En, en muzikaal uh, denk ik dat ik nog heel veel te zeggen en te leren heb vooral hm. ook. En qua boek, want nog, je bent met een boek bezig, hè? Ja, ik ben met een boek bezig. In een rare taal, dat, dat wel toch? Het is een heel raar ding, hoor. Wat is dat dan? Ja, het is een soort... Uh, ja, ik, ik aarzel een beetje om daar veel over te vertellen... Omdat nou, het nog helemaal niet zeker is... Niet Oké, okay, mooi zo. Nee, dan lul ik de tijd nog even vol. Uh, met wisse en... Uh... Nee, neem maar even over het boek nog. <laughs> Open deuren. Uh, ja, ik ben met iets bezig in een soort raar taaltje. En uh, ik weet helemaal niet waar dat heen gaat. Want, want gisteren las je, uh, dus vandaag ongetwijfeld ook, las je iets voor uit een boek... Ja. In de voorstelling. Is dat de taal waar ik aan moet denken? Ja, ja. ja. ja voor, hoe leg je dat uit? Hè? Het lijkt een soort oud-Hollands. Ja, het lijkt een beetje op oud-Hollands, maar het is nou niet echt. Want ik verzin heel veel woorden en ik... ik hussel woorden door mekaar. Het is een beetje puzzelen met taal Hoe kom je daar dan bij? Ja. Het, het is eigenlijk ontstaan doordat mijn vader scheepsjournalen las. <laughs> Mijn vader die heeft een hele boekenkast vol met allemaal oude scheepsjournalen. Die spaart hij. En uh, daar gaat hij af en toe lekker in zitten lezen. En ik heb wel eens een paar keer met hem meegelezen. En als je oud-Nederlands gaat lezen, dan slaat je fantasie waanzinnig op hol. Want je komt heel veel woorden tegen die je eigenlijk niet kent... of die je misschien, waar je misschien alleen maar naar kan raden. Ja. En het spreekt, enorm, het spreekt bij mij enorm tot de verbeelding. Dus ik ging eigenlijk als vanzelf in die taal. Een beetje daarmee uh, mee, mee stoeien. En wat is de winst daarvan? Is het leuk om te lezen ook? Ik vind het leuk om te lezen. Mensen ja. snappen het toch namelijk? Nou. Jawel hoor. Ja. Oh, het is wel te begrijpen. Ja, het is goed te begrijpen. Ja. En het verhaal waar gaat het over? Ja, het is makkelijker te begrijpen, denk ik, als je het leest, dan wanneer je het uh, zo uh, over je heen gegooid krijgt. Dat was heel grappig, maar. Theatervoorstelling. Ik kan ja. het niet navertellen. En zit nee. er ook wel een, een verhaal in? Er zit een verhaal in, ja. Maar daar ja. ga je nog niks over zeggen. Het gaat over de geurige man. Oh, lekker. De geurige man. Goed. Uh, stinkrekel. <laughs> Daar ben ik verheugd met de zero. Wanneer komt dat uit? Nou, dat is nog maar de vraag of dat uitkomt. Want oh. het kan best zijn dat mijn, uh, dat mijn uitgeverij zegt... ja, hallo. Het is allemaal leuk en aardig. Zo'n depressie vind ik leuk, maar... Ja. Ja, maar dit, dit, uh, dit, dit is wel een span. Ga je maar aan iemand anders verkopen. Goed, ik ga even verkopen wat wij in het volgende uur gaan doen. Want Casaluna uh, stopt straks even, komt het hoorspel Het Bureau. En om twee minuten over één zijn wij terug. En uh, naar aanleiding van jullie voorstelling... Uh, ga ik aan de luisteraar vragen welke droom hij of zij najaagt. En welke stappen hij of zij al gezet heeft om die droom te verwezenlijken. Ja, nou, jij was bezig met uh, de Goldberg-variaties. Jelka van Houten uh, met het country zingen. Deze wijn is veel lekkerder dan die wijn die we hiervoor hadden. Ja, ja, wij bouwen op, hè. Dan hoop ik dat je nog een kwartiertje blijft zitten. Ja, is hem. Om hem op te drinken. Dus. Uh... De, de Rosso Conero zat. ja. Die heeft ja, lekker boers. Uh, ja. Nou, we Oe. gaan er nog even van genieten. Dankjewel voor het komen, Mike Boudin. Heel graag gedaan, ik vond het uh, gezellig. Ik moet nog even het telefoonnummer trouwens. 0800 1121 voor de mensen die nu al willen bellen. En als u wilt mailen, casaluna.ncrv.nl Ik zei het al, we maken plaats voor het hoorspel Het Bureau. En zijn dan om twee minuten overheen bij u terug. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV.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 Heb je Hendrix gewaarschuwd?